De Turkse premier Erdogan heeft in Duitsland opnieuw aangifte gedaan vanwege het smaadgedicht van de satiricus Jan Böhmermann. Dit keer tegen de uitgever van Bild Zeitung, de grootste krant van Duitsland. Hij zou Böhmermann in een open brief hebben ondersteund. De rechtbank in Keulen denkt niet dat het tot een zaak komt. De advocaat van Erdogan heeft al verdere juridische stappen aangekondigd. De afzetting van de Braziliaanse president Dilma Rousseff gaat voorlopig niet door. De tijdelijk voorzitter van het Braziliaanse parlement heeft de stemming over de kwestie ongeldig verklaard. Hij wil dat het parlement de zaak opnieuw behandelt. Volgens de parlementsvoorzitter zitten er politieke motieven achter de afzettingsprocedure en is de procedure niet in gang gezet vanwege misstappen van de president. Half april stemde het lagerhuis in Brazilië met een ruime meerderheid voor het afzetten van Rousseff vanwege gesjoemel met de begroting in de aanloop naar verkiezingen. Het weer vanavond alleen in het zuiden, kleine kans op een bui. Verder is het licht tot half bewolkt. Ook vannacht wisselend bewolkt. Morgen opnieuw zonnig. Alleen in het zuiden van het land in de ochtend en avond kans op een enkele bui. Verder overal droog. De temperatuur ligt morgen rond de 24 graden. De ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets.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 Ja, een hele goede avond Bontamotte zo gezegd. Maandag op deze zomerse maandagavond, 9 mei, bijna 3 minuten over 9, de hoogste tijd voor CFM Cinema. Een programma met filmmuziek met de beste, de mooiste, de meest ontroerende filmmuziek. Samenstelling en presentatie Auke Beuving. De eerste uur staan onder andere op de rol New in Town, The Angry Birds, nieuwe film, uh, Where the Wild Things Are, Lucky Luck, en How the West Was Lost. En zoals gebruikelijk beginnen we altijd met de hit van de maand. En dat is deze keer Lorde, Everybody Wants to Rule the World, at the, the Hunger Games Catching the Fire. aantrek zit ook dit nummer. is ook een aardig nummer. Of Monsters and Men, Silhouette. It's hard letting go I'm finally at peace but it feels wrong slow I'm getting on. My hands and feet are weaker than before. And you I fold it on the bed Where I rest my head There's nothing I can see Darkness becomes me But I'm a leuk, dit klinkt mooi, dit klinkt heel enthousiast. Uh, of Monster and Man, dacht ik jaren geleden gezien op het Oerol Festival op de Schelling. Daar tranen ze dan nog op. IJslandse band, mooie muziek. En dit komt uit The Hunger Games, Catching the Fire, Catching Fire. En daar staat deze ook op. Ellie Goulding, Mirror, Mirror. En Ellie Goulding kennen we natuurlijk wel. de soundtrack, de uh, Hunger Games, Catching Fire, mooie muziek en uh, ja, we hebben nog veel meer mooie muziek. Het eerste uur is altijd overwegend popmuziek wat in films gebruikt is of in tv-series en het laatste kwartiertje altijd uh, westernmuziek en deze keer staat er een bijzondere western, oude West Was Lost, hele mooie muziek is dat. Maar goed, dat bewaren we voor het laatste kwartier. Ondertussen kijken we naar wat andere mooie muziek. Er is zo daar zijn van die docu-series. Beschuldigd verschrikkelijk om te zien, maar bij deze beschuldigd zit wel aan de aardige tune. Couple times. Why do we fall? Ja, dit zijn van die docuseries, heet ze, geloof ik. Overspel, beschuldigd, achtergesloten deuren. Allemaal hetzelfde format. Goedkoop gefilmd. Maar mooie muziek, deze. Pink. Try. Toen ik wegging sorry, vanavond heb ik een klein foutje gemaakt. Ik heb mijn overzicht van films thuis laten liggen. Maar goed, we doen het allemaal uit het hoofd. En wie weet gaat het wel lukken. Want ik zag dat er deze week een film op televisie was, New in Town. Een verhaal over een, een dame bedrijfskundige die uit Florida naar ergens het, me, het middenwesten van de Verenigde Staten gaat om een, een, ja, een of andere fabriek door te lichten. En je snapt het al, die fabriek die maakt geen winst. Maar deze vrouw gaat geweldig helpen. Uh, René Tselwecker. Ik dacht die morgenavond op televisie was. Nieuw in town. Maar in die Nieuw in town zit een heel aardig filmpje. Een heel aardig muziekje. Dat ga ik je laten horen. Wat er ook in zit, dat is Gloria Gaynor met I Will Survive. Maar ik heb gekozen voor deze. Nathalie Safran Hey You I will survive, dat zit ook in deze film. Gloria Gaynor. Helemaal draaien, die is zo afgezaagd. Maar dat doet me wel denken aan een, een nieuwe film. We draaien in dit programma ook de nieuwe soundtracks. En in mei komt er een film uit die heet The Angry Birds. En volgens mij is dat een computerspel. En daar hebben ze een animatiefilm van gemaakt. En uit die animatiefilm daar wordt dit nummer ook gebruikt, I Will Survive. Maar dan wordt het gezongen door, eens even kijken, door Amy uh, LaFato. En die versie gaan we draaien.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 Zit ook dit geweldige nummer Behind Blue Eyes? Gespeeld door de Hoe, maar in de film zit het nummer van uh, Lim Biscuit. Behind Blue Eyes. Ja, en mee zingen mag natuurlijk. No one knows what it's like.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 Deze uitvoering eh, ligt er ook niet om. De film eh, komt uit 20 mei in de Verenigde Staten. Ik weet niet meer die hier komt. Maar ik zag dat het album de zaantrek al uh, vanaf 6 mei uh, in de winkels ligt. Dus ja ik weet niet of die hier al ligt, maar in de Verenigde Staten ligt die in ieder geval. Uh, ik zag ga gewoon een opaar gaan draaien, omdat het gewoon lekkere muziek is. Ook onder andere On Top of the World van Imagine Dragons. Take it in, but don't look down. Not on top of the world. A fire that ignites at the bottom of my heart Ooh, me, oh my If we open our eyes, I think we're both Soundtrack, de Angry Birds. Sprinternieuwe soundtrack, net uitgekomen. Uh, wel uh, herkenbare muziek. Dit is van uh, Matoma, Wonderful Life. Ja, het is nou niet een bepaalde soundtrack waar je zegt: die, uh, daar ga ik alle winkels voor af om te vinden. Maar het is toch wel leuk om daar wat muziek uit te laten horen. Zeker als je nog zo nieuw is. Uh, we zijn dan toch in de hoek van animatiefilms. En dan uh, krijgen we Where the Wild Things Are. Ook een film die deze week op televisie is. Uh, dat is die van Max en de Minimons, dat heet het, geloof ik. En dat zou ik ook een nummertje van draaien. Where the wild things are. All is love. Karen O. Karen O en de Kids was dat. En dat allemaal uit de film Where the, even kijken, Where the Wild Things Are. Tekenfilm, animatiefilm. Naar het bekende boek van, ik dacht, Max en de of zo. Aardige film. Is volgens mij voor de vierde, vijfde keer dit jaar op televisie. Maar als je hem nog niet gezien hebt... Is, hij wordt altijd gewaardeerd met vijf sterren. Dus dat is echt een topfilm. Uh, de de vocalennummers nummers werden gezongen door Karen O en de Kids. En de instrumentalen waren gecomponeerd door Carter Burwell. Doe ik er ook nog een van. Last for thema. Things are Carter Burwell, een echte jazzman, zou ik zeggen. Ja, dat is het voordeel van het filmmuziek. Je kan allerlei, allerlei soorten draaien: pop, jazz, zelfs new age. Want de volgende western is eigenlijk een beetje new age muziek, denk ik zelf. How the West was lost. Ik zal er zoiets over vertellen, Pieter Kater. How the West Was Lost, en dat is in 1993 is dat op Discovery Channel geweest eigenlijk een documentaire over de Indianen, en daar is de muziek van gecomponeerd door Peter Kater, eigenlijk uh, uh, ja het 65 minuten een prachtige saantrek voor uh, als uit die documentaire getrokken. Later onlangs is er ook nog een dubbel CD uitgebracht waar eigenlijk alle muziek op staat. En hij heeft dat eigenlijk uh, samen gedaan met zijn vriend. Uh, uh, R. Carlos Nakai. En samen hebben ze er iets heel moois van gemaakt. Prachtige muziek. En eh, omdat het zo bijzonder is, een beetje New Age-achtig, ga ik gewoon door met het draaien van deze muziek uit How the West Was Lost. Cater en allemaal uit de documentaire How the West Was Lost, uh, Cherokee Faith. Loop je ooit eens tegen deze CD aan in een kringloopwinkel of op een tweedehandsmarkt kopen? Want het is echt absoluut een top CD met heerlijke muziek waar je een avondje zo bij kan gaan zitten luisteren. Uh, ik doe er nog één: onder deze documentaire, de Western-documentaire How the West Was Lost, White River, compositie van Peter Kater en Carlos Nakai. Oh. Hij helemaal het maar vast uit. En daar steekt hij hier ook aan. Want de muziek van Peter Kieser is eigenlijk toch wel een beetje uh, New Age muziek. Uh, dit is een prachtig zaantrek, een documentaire over Indianen. How the West was lost. Uh, toch de hoogste tijd voor echt, wat wij dan noemen de echte western muziek. En dat komt van Elmer Bernstein. De overturen uit de Hallelujah Trail. Ja, dat is een andere koek. deze muziek even nodig om de overgang te maken naar nog een andere western muziekje. En dat is van Cloud Bolling. En dat is de muziek uit de film Lucky Luke. Uh, ja, in het Nederlands uh, nagesynchroniseerd uh, door uh, volgens mij was dat Gerard Cox. Maar dit is uit de oorspronkelijke tekenfilm. En dat is wel grappige muziek van I'm a, low, I'm a poor, lonesome cowboy. Wie kent het niet? There are guys who just figure there are Guns. And a finger on a trigger can be dangerous, hurt someone. But problems solve much better. Ik luister naar het eerste uur van de CFM Cinema. Mijn naam is Auke Beuving en we gaan na de klok van tien... rustig door met het draaien van mooie filmmuziek. En dan staan op stapel All is Lost... een film met Robert Redford in Mooie muziek, Indiana Jones, Temple of Doom... Jaws, de bekende, Sleepy Hollow... Take Shelter, A Royal Night Out... en The Huntsman 2. Nou, tot na de klok van tien. We gaan er nog even uit met Cloud Bolling... en de Dolphin Team.